8 uur, het NOS-journaal, Jan van der Putten. Poetin wint met bijna 64 procent. Eerste dag van bezuinigingsberaad in het Catshuis en doden bij aanslagen in West-Irak. De Russische premier Poetin heeft bij de presidentsverkiezingen bijna 64% van de stemmen gehaald. Dat is duidelijk, nu bijna alle stemmen zijn geteld. De communist Juganov eindigt als tweede met ongeveer 17% en de drie andere kandidaten onder wie multimiljonair Progorov, miljardair Progorov, bleven steken onder de 10%. Poetin eiste gisteravond al de overwinning op in een toespraak voor tienduizenden aanhangers bij het Kremlin. Hij zei dat de verkiezingen open en eerlijk zijn verlopen.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 De extra bezuinigingen zijn nodig omdat het begrotingstekort op 4,5 procent dreigt uit te komen. En dat is ver boven de Europese norm van 3 procent. In de stad Haditha in het westen van Irak, zijn zeker 21 en mogelijk 27 Iraakse politiemensen doodgeschoten. Dat gebeurde vlak voor zonsopgang bij een aantal controleposten in de stad. Onbekenden reden in auto's van het ministerie van Binnenlandse Zaken op de controleposten af en openden daar het vuur op de agenten. Een van de schutters zou ook om het leven zijn gekomen. Na de aanslag is in Haditha een uitgaansverbod ingesteld. De provincie waarin Haditha ligt was na de Amerikaanse invasie in Irak in 2003 een bolwerk van Soenitische militanten. Het geweld in de provincie nam af nadat stamleiders de kant kozen van de Amerikanen.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 Ook in Kentucky, Ohio, Georgia en Alabama vielen vrijdag en zaterdag doden door tornado's. In Ohio is de noodtoestand uitgeroepen. President Obama heeft federale hulp toegezegd. pvv leider Wilders presenteert vanmiddag de uitkomst van het omstreden onderzoek naar een mogelijke terugkeer naar de gulden.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 Het weer nog bewolkt van tijd tot tijd regen of motregen. Het regent vooral in het zuidwesten. Aan de kust staat vrij veel wind en het wordt een graad of zeven. Morgen droog en vrij veel zon. Het wordt dan ongeveer negen graden. ANWB-verkeersinformatie. Meer dan 280 kilometer alles bij elkaar op dit moment aan file. Dat is meer dan 100 kilometer meer dan gebruikelijk. Opvallende files staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen Afrit Bunschoten en Knoopend Hoevelaken. Zes kilometer na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. A1 Hengelo-Apeldoorn tussen Twello en Afrit Voorst, 4 kilometer. A4 Den Haag richting Amsterdam, 10 kilometer... tussen Leids en damme rijndijk door werkzaamheden. En op de A12 Duitse grens richting Utrecht... staat 17 kilometer file tussen Afrid Beek en Arnhem-Noord. Op de A15 Nijmegen richting Golkum... staat ook een lange file tussen Ochten en tiel 13 kilometer.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 NOS Radio in Journal. Lara Renze en Marcel Ooster. Goedemorgen, de tranen van Vladimir Poetin kwamen door de wind. Maar het lachen in zijn vuist was wel degelijk echt. Hij won de verkiezingen in Rusland. Kisha Hekster doet zo verslag vanuit Moskou. En er zijn weer talloze berichten over fraude en manipulatie bij de verkiezingen. Een van de duizenden waarnemers is Tini Cox. We zijn benieuwd wat hij heeft waargenomen. En het katshuis gaat zo op slot met de onderhandelaars van VVD, CDA en PVV binnen. Ze staan voor een heel lastige klus. Dat beseft ook de premier Mark Rutte. Waar het mij nu om gaat is dat we proberen met de drie partijen tot zo goed mogelijk tot een overeenstemming te komen. Dit is een lastige opgave. Ja, En ze zullen er ook uit moeten komen, want we hebben te veel uitgegeven. Ja, en dat leidde tot een enorm gat in de begroting. Uh, vijf mannen en één vrouw, dat zijn de hoofdrolspelers de komende weken in het kanshuis. Wordt het een klucht, een compleet drama of eindigen de onderhandelingen met een happy end? Niemand die het weet, maar één ding is zeker, ze beginnen zo dadelijk om tien uur. Politiek redacteur Joost Vullings, Joost, het bekende trio Rutte, Verhagen en Wilders zitten aan tafel. Uh, welke secondanten nemen ze mee? Nou, uh, Rutte neemt mee dus voor de VVD-fractievoorzitter Stef Blok. Nou, Maxime Verhagen neemt ook zo'n fractievoorzitter mee. Siebrand van Haarsma-Buma. En Geert Wilders, die is zelf fractieleider, die neemt Fleur Agema mee. Uh, en omdat het hier gaat om een soort regeerakkoord deel 2... zijn de fracties er dus bij betrokken. Zij vormen de basis uh, ja, voor het kabinet en moeten het dus mee eens zijn. Het is dus niet alleen een onderhandeling in het kabinet. En je hoort het al eerder in deze uitzending. Minister Jan Kees de Jager die schuift ook geregeld aan. En daarnaast heeft hij nog... een aparte tafel wordt de financiële tafel genoemd. Daar zit hij aan met de financieel specialisten van de fractie. En zij leveren uitgewerkte plannen aan. En vooral er ook met een prijskaartje aan wat dat dan oplevert, zo'n maatregel. Nou, er wordt dus een hoop gecijferd de komende weken. Alles wordt er aan gedaan om dat tekort op of onder de 3% te krijgen. En laten we maar eens gaan luisteren naar enkele betrokken. Te beginnen met uh, Geert Wilders. Wij zijn geen cijferfeticisten van de PVV...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 Prijs. Uh, het zal wel moeten en het zal op een manier moeten dat uh, ook de PVV daarmee kan instemmen. Uh, zover is het nog lang niet. Dus uh, ja, we gaan echt uh, een paar weken lang, en het zullen er meer dan drie worden, een stevig je met elkaar vechten. Ja, ik heb mij nooit op een termijn vastgepind. Dus ik, ik, ik vind dat het pakket aan het eind goed moet zijn voor Nederland, goed moet zijn voor de samenleving en de economie. Daar moeten we aan werken. Dat is een enorme opgave, dat laten deze cijfers ook zien. Ja, en dan kijk ik niet op een week meer of minder. Stef Blok van de VVD, de fractievoorzitter. Ja, hangt het kabinet aan een zijden draadje? Nee, het hangt niet aan een zijdendraadje. draadje. Maar het wordt natuurlijk hele spannende onderhandelingen... omdat de belangen groot zijn. Maar eerlijk gezegd vooral de belangen voor Nederland. Want Nederland heeft geen enkel belang bij dat een kabinet nu valt... in deze economisch eh, lastige tijden. Maar Nederland heeft er ook geen belang bij... dat er eh, met, met een slappe hand wordt geregeerd... of dat problemen worden doorgeschoven. Dus mijn inzet is echt... nu. Ook financieel orde op Het begrotingstekort loopt uh, fors op. Dus het best moet erin. moeten de lonen bevroren worden. Er zijn uh, een heleboel opties die, die voorliggen. En uh, ik kan helemaal niets uitsluiten. De btw verhogen, is dat slim? Dat is een hele vervelende maatregel. Als uh, liberaal hou ik er ook niet van. om steeds weer een uh, graai te doen in de portemonnee van de burgers. Dus onze inzet is echt zoveel mogelijk met, met hervormingen. Zoveel mogelijk het vet bij de overheid wegsnijden. En uh, belastingverhogingen, daar houden we eigenlijk niet van. Eigenlijk niet.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 Iedereen contact over wat wij als SGP vinden. Maar het zijn echt de onderhandelaars die nu aan zet zijn. En wat ik al zei, natuurlijk zullen zij ook hun volsprieten uit hebben staan... om te kijken hoe zij tot maatregelen kunnen komen... die een, een zo breed mogelijk draagvlak in de Kamer hebben. Kees van der Staaij van de SGP, Joost Vullings in Den Haag. Uh, hij zit niet onder de tafel. Kees, uh, zweven de wensen nee, van de niet, SGP niet, er wel niet. boven? Nou ja, ze zijn zeker wel in de, in de gedachten aanwezig. Uh, over een aantal zaken zijn ze ook wel heel helder geweest. Ze hebben gezegd bijvoorbeeld niet snijden in het ontwikkelingssamenwerkingsbudget. Nou, die steun is fijn voor het CDA... Maar toch is er verwachting dat het mest erin gaat. Want ja, Geert Wilders wil graag dat er toch wat miljarden van worden afgesnoept. En verder heeft de SGP gezegd... nou bezuinigen op de kinderopvangtoeslag, dat zien we wel zitten. zien ze toch vaak een beetje als een subsidie voor rijke tweeverdieners. Maar bezuinigen die aan de andere kant bijvoorbeeld weer grote gezinnen raken... daar is de SGP weer wel tegen. Nou, en reken maar dat dit lijstje bij Mark Rutte in het hoofd zit. Hij is er niet, maar een beetje dus wel, Kees van der Staaij. En we hebben Wilders gehoord, die klonk eigenlijk het meest pessimistisch. Waarom is dat eigenlijk? Heeft hij het meeste verliezen ook? Ja, zeker wel. Uh, kijk, als je kijkt naar uh, zijn, zijn, zijn verkiezingsprogramma, daar gaan er waarschijnlijk heel veel dingen sneuvelen. Kijk, voor VVD, en CDA is het eigenlijk ook een soort. Uh, Tweede kans. Het is vervelend dat je moet bezuinigen, maar wensen die eerder bij de formatie niet lukten, denk aan hervormingen op de arbeidsmarkt, die kunnen ze wellicht nu wel realiseren. Maar dat gaat allemaal ten koste van de politieke agenda van Geert Wilders. Daarnaast is het natuurlijk ook deels onderhandelingstactiek. Gewoon als je, als je laat zien van nou het zou wel eens kunnen mislukken, laat je natuurlijk ook aan je tegenstander zien, nou ja, wie weet stop ik er wel halverwege mee... omdat ik het er gewoon helemaal niet mee eens ben. Maar goed, ja, hij is wel degene die, die veel kan verliezen. Vandaar dat die bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking... zo verschrikkelijk belangrijk zijn voor Geert Wilders. Want hij moet uiteindelijk ooit dat kats, katsenhuis uitkomen... en iets aan zijn achterbank kunnen laten zien. Ja. Is dat ook waarom hij nou vandaag juist precies met dat gulden onderzoek van hem komt? Nou, kijk, dat is natuurlijk een, dat is een, een wens van hem, dat de gulden terugkomt. Aan de andere kant is het natuurlijk ook een, een hoop afleidingen. Hij heeft er ook helemaal geen, geen belang bij dat er heel veel aandacht is voor die bezuinigingen. Eh, daar wil hij het liefst van, van wegblijven. Dus dan zo'n zo onderzoek over de gulden, als dat het van de zaak afleidt, dat komt helemaal mooi uit. Ja, toch zal die moeten aanschuiven vanochtend om tien uur. Joost, Vullings en de collega's staan op de stoep. U hoort daar uitgebreid over. Door naar Rusland. Het land koos gisteren een nieuwe president. En niet geheel onverwachts won Vladimir Poetin met 64 procent van de stemmen. Al was in sommige delen van Rusland de uitslag en de opkomst wel heel extreem. Correspondent Kisha Hekster. Kisha, waren er grote verschillen tussen de regio's? Maar Heel grote verschillen, Lara. In uh, Moskou heeft Poetin volgens de kiescommissie zelfs geen meerderheid gehaald. Slechts, uh, tussen aanhalingstekens, slechts 47% van de procent van de Russen... zou hier op Poetin gestemd hebben. En hou je vast, dat is minder dan de helft van wat Poetin... in sommige regio's in de Kaukasus, in het zuiden van Rusland, gescoord heeft. Bijvoorbeeld in Tsjetsjenië zou maar liefst meer dan 99% op Poetin gestemd hebben. De vraag is natuurlijk hoe geloofwaardig zijn dit soort uitslagen... Net is bekendgemaakt dat op een stembureau in Dagestan de uitslag ongeldig verklaard is. Daar had een webcamera geregistreerd dat er wel heel veel stembiljetten in de stembus gedaan werden. Nog voor verkiezingsdag zelfs. En we mogen aannemen dat die stembiljetten allemaal voor Vladimir Poetin waren. Daarvan is nu gezegd, uh, dit geval van fraude is zo duidelijk, die resultaten gelden niet. Maar ik weet zeker dat de oppositie uh, hier het schrappen van de resultaten alleen maar zal zien als een poging het uh, beschadigde imago van de kiescommissie op te vijzelen. De kiescommissie ervan zal beschuldigen dat ze dit zelf in scène gezet heeft. En dit soort beschuldigingen over en weer... wie er nou eigenlijk fraudeert, de Poetin-aanhangers of de oppositie... die beschuldigingen die tekenen toch wel het hele wantrouwen van veel Russen... in het verkiezingsproces. En dat is wel zorgelijk, denk ik. Camera's hingen er dus. Duizenden Russen waren ook in touw... om erop toe te zien dat de verkiezingen eerlijk verliepen. En er waren ook heel veel buitenlandse waarnemers. Zoals uh, Tilly Cox, hoofd van de waarnemers van de Raad van Europa. Hij is ook in Moskou. Meneer Cox, goedemorgen. Goedemorgen. Wat heeft u waargenomen? Uh, wij hebben samen met de Raad van Europa en de OVSE uh, ruim duizend uh, stemproces uh, bezorgd. Geconstateerd dat uh, overdag uh, het uh, buitengewoon uh, relaxed en, en, en, en goed verdiept. Uh, het probleem zit uh, op het moment dat de stemmen geteld uh, moeten gaan worden. En dat is toch het belangrijkste moment.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 ...een hoofd van een stembureau eigenlijk graag zou willen dat de waarnemers verdwijnen. Soms duurt het lang omdat juist de waarnemers zeggen dat het heel erg strikt de regels gevolgd moeten worden. Dat was dit keer beter dan in december hebben we ook geconstateerd. In december was er vooral veel vertraging om, om, om vervolgens iets te doen met de, met, met, met, met de telling. Nu duurde het erg lang omdat er erg veel nieuwe waarnemers waren... ...die ook conspireerd waren door de protesten na 4, 4 december...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 Onregelmatigheden geapporteerd worden. Godas heeft er 3000. Godas is een, is een onafhankelijke uh, verkiezingswaargrond. Heeft er 3000 gerapporteerd. Dat is uh, aanzienlijk minder dan ja. in december. Uh, dus we, dat zullen we zien. En we, we kunnen daar nu nog geen conclusies over trekken. Kops, duidelijk, is dat Poetin, ja. duidelijk is dat Poetin gewonnen heeft. Want daar zal niemand over... Uh, over, over dubben. Uh, het blijft overeind ook wat Grisha Hexer zegt, dat niemand de uitslag uiteindelijk kan vertrouwen, omdat er geen onafhankelijke kiesraad is. En dat is een van de grootste problemen. Hier. Ja, Maar goed, ik begrijp dat u niet gezien heeft dat er bijvoorbeeld met het zogenoemde carouselstemmen heeft plaatsgevonden, dat busladingen vol uh, langs de stembureaus nee, nee, gingen. Nee, nee, nee. Dat hebben wij niet waargenomen, althans niet bij de duizend stembureaus waar wij waren. Het uh, sluit niet uit dat het is geweest. Rusland heeft honderdduizend stembureaus. Uh, maar die, die, die zaken hebben we niet kunnen waarnemen. Nee. uur maakt u de eerste be bevindingen bekend, hè? hoe de verkiezingen zijn verlopen, persconferentie samen met de OVSE. Uh, wat zal uw algemene conclusie zijn? Dat de uh, het, het, het verkiezingsdag uh, uh, goed verlopen is. Uh, de telling uh, dat daar uh, veel uh, onregelmatigheden bij waren. En dat vooral dat in de aanloop naar de verkiezingen dat daar het ongelijke speelveld aanwezig was uh, in, in, in, in ten favouren van één kandidaat, Vladimir Poetin. En dat. dat de, de uitslag erg beïnvloed heeft... en dat de, de instelling van een onafhankelijke kiesraad... en het hervormen van de kieswetgeving... dat dat een prioriteiten zou moeten zijn. Tini Cox, hoofd van de waarnemers van de Raad van Europa. Hartelijk dank voor uw verhaal. Graag gedaan. Goedemorgen. De pinpas verandert het verticaal pinnen. Wat wij als consument daarmee opschieten, dat uh, gaan we zomaar eens vragen... aan de rabotopman van de Brouw. Eerst naar Erwin de Hart. Hoe is het op de weg, Erwin? Er staan uh, veel en uh, veel lange files ook uh, op de weg. En dat komt uh, met name door de regen. Niet alleen omdat de voorjaarsvakantie in heel Nederland voorbij is. De laatste ontwikkeling is op de A29, Bergen-op-Zomer richting Rotterdam. Dat, uh, er gebeurt een ongeluk bij de Heij Noordtunnel. De file is nu al drie kilometer en er zijn twee rijstroken dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is een record, maar heel veel zullen er niet trots op zijn. De schoonmaakstaking gaat de tiende week in... en is daarmee de langste staking sinds 1933. Marco Robin Visser zit vanochtend aan zijn eigen onderhandelingstafel... in Utrecht, Marco Robin. Ja, wij uh, proberen er hier uh, wat van te maken. Ik heb mensen uit de schoonmaakbranche hier. Ik heb een directeur van een klein schoonmaakbedrijf. Ik heb twee schoonmakers en Ron Meijer van FNV Bondgenoten zitten hier. Ik heb mijn eigen mediator. Die zit druk aantekeningen te maken en te kijken uh, of wij samen iets met uh, die acties uh, kunnen gaan doen. Of we de onderhandelingen weer los kunnen trekken. Wat is er aan de hand? Er wordt negen weken al gestaakt. De tiende week begonnen. Dat betekent dat er op allerlei kantoren, schoolgebouwen, allerlei instituties niet meer wordt schoongemaakt. Het schijnt uh, op sommige Plekken, echt zo langzamerhand een bende te worden, ouders die zelf scholen gaan schoonmaken en medewerkers die zelf gaan kijken hoe de stofzuiger werkt, dat soort uh, situaties. En ik hoor dat er al negen weken ook niet onderhandeld wordt. Dat is natuurlijk uh, interessant. Waarom gebeurt dat niet? En ik ben heel blij dat nou, hij is hier dan niet aan deze tafel, maar wel in de uitzending uh, de voorzitter van de ondernemersorganisatie, de OSB, dat is de ondernemersorganisatie Schoonmaak. En Bedrijfdiensten Hans Simons. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Simons, de grote vraag hier die van mijn onderhandelingstafel komt, is: waarom uh, wordt er niet onderhandeld? Waarom uh, komt u niet naar de onderhandelingstafel? Ja, dat is, dat is toch echt een, een, een bijzonder misverstand. Dat weten de bonnen natuurlijk ook heel goed. Er is uh, een aantal weken intensief gesproken. Uh, uiteindelijk uh, is uh, uh, de ons vastgesteld dat het uh, goed zou zijn een eindbod te doen. Um, juist om te vermijden dat er uh, nog ellenlang gestaakt zal worden. Dat eindbod, dat is in vergelijking met elke andere CAO in Nederland... die overigens nog niet is afgesloten, uh, aan de um, uh, zeer positieve kant. We bieden aan voor twee jaar een kleine 6% loonkostenstijging. Dat is ons eindbod geweest. Nogmaals na weken gesprekken. En dat is uh, door de FNV-bonden uh, afgewezen. Althans door het parlement van de FNV-bonden. En de CNV-bond heeft dat in Raad genomen, Die spreken daar nog over. Uh, wij wachten dat rustig af, dat oordeel ook van de CNV-bond. En dan zullen wij uh, zo snel als dat mogelijk is... zullen wij de dames en heren uitnodigen om een finaal gesprek te hebben met elkaar. Ja, u zegt een finaal gesprek. U zegt eigenlijk hier is het papier en u mag bij het kruisje tekenen. Nee, dat is, dat is, dat is een, een, een echte vertekening van de gang van zaken. Als u nou eens even kijkt naar de algemene situatie economisch in Nederland. En dan heb ik het nog geen eens over de laatste prognoses. Voor wat betreft de buitengewoon bescheiden economische groei in Nederland de komende jaren. Als u kijkt, uh, twee, dat uh, binnen de FNV er eigenlijk al maandenlang een hardnekkig meningsverschil is over de toekomst van de vakbeweging. En met name ook het pensioenconflict. Uh, tegen die achtergrond hebben wij gemeend... een buitengewoon royaal bot te moeten doen. Juist vanwege het belang van goede arbeidsverhoudingen... in de schoonmaaksector. En ik vind het uh, tamelijk lichtzinnig dat de bonden... een bot van bijna 6 over twee jaar hebben afgewezen. Terwijl de bonden in elke andere sector... veel gematigde loonijzen hebben. En mijn conclusie is, en ik zeg dat met, met een zekere tegenzin... dat um, waar wij als werkgevers echt uit zijn op een stabiele arbeidsverhouding. Een, een, een behoorlijke loonkostenstijging de komende twee jaar. Lijkt het erop, alsof het conflict binnen de vakbeweging over haar toekomst, over de koers, eh, alsof wij daar in de schoonmaaksector een beetje het slachtoffer van zijn. En ik wens toe dat de bonden zo snel mogelijk heel goed inzien dat met, met deze schoonmaak CEO die wij voorstellen dat we ver boven het gemiddelde zitten, wat in Nederland op het ogenblik aan de orde is. En ik, ik voeg daar persoonlijk aan toe dat met de, met de laatste CP ik nog had moeten zien dat in mijn achterban zo'n royaal aanbod... een uh, uh, werkelijkheid zou zijn geworden. Want we staan voor sombere economische tijden. Meneer Simons, de schoonmaaksector is heel belangrijk in onze maatschappij. Mensen vergeten Zeker. dat nog wel eens 1% van het bruto nationaal product... wordt in die sector uh, voortgebracht. Er werken 150.000 mensen... Uh, waarvan u een groot gedeelte van de, van de leden uh, vertegenwoordigt met uw uh, ja. USB. Maar ze staan al negen maanden stil, meneer Simons... De nou, zo, negen, ja, maanden, negen, negen maanden is overdreven hoor. Er wordt door een kleine groep schoonmakers gestaakt. Uh, dat moeten we natuurlijk uh, respecteren. Maar ik ben er zeker van, ook lettend op alle informatie die wij krijgen... dat van de 150.000 schoonmakers in Nederland... verreweg de meeste morgen zouden tekenen voor een loonkostenstijging... in deze tijd van rond de 5,5, 6 procent. Gaat u het ze maar vragen. En uh, ik, ik denk dat, nogmaals, het, het, het, het, uh, je hebt hier eigenlijk eigenlijk uh, Een beetje het debat binnen de vakbeweging, tussen de gematigden, degene die, laten we zeggen, uh, snel tot overeenstemming willen komen met een redelijk bod van werkgevers, en de meer activistische vleugel in de vakbeweging. En daar dat wordt dat speelveld uh, wordt, uh, is op het ogenblik de schoonmaaksector, waarin dat conflict uh, tussen gematigden en uh, degene die eigenlijk irreële eisen hebben, momenteel wordt gevoerd. En ja. Wij kunnen niet anders dan, uh, en dat hebben we gedaan... een buitengewoon reëel bot op tafel leggen. Daar is stevig over gesproken. En dat is voor de FNV-bond tot nu toe uh, uh, niet realistisch. Meneer Simons, hartelijk bedankt van de ondernemersorganisatie. Wij gaan hier straks aan de onderhandelingstafel... eens even kijken met mijn mediator of er uh, beweging te forceren. Ja. Hm. Hartelijk bedankt voor uw Ik reactie. Hoop het. Ik hoop Wij horen nog niet veel beweging, Mark Robin. Nee, Succes. Nee, pas, maar we Doe doen je best. best. Jo, tot straks. Mark Robin Visser vanuit Utrecht. Het is bijna half negen. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Uw en mijn pinpas zal gaan veranderen, tenminste als u bij de Rabobank zit. Want vanaf vandaag krijgen mensen die een nieuwe pas aanvragen een verticale pas in huis. De Rabobank is de eerste bank die dat doet. We praten erover met Rick op directeur particulieren bij Rabobank Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, dat is een hele verandering. Een verticale pas. Leg eens uit. Ja. Hoe ziet dat eruit? Uh, nou, precies wat dat zegt. Hè? De pas is gedraaid. Uh, dat betekent dat wij uh, eigenlijk inspelen op uh, wat we noemen het nieuwe pinnen. Mm -hmm. Waar we dippen in plaats van swipen, zoals dat heet. Dat betekent <laughs> okay. dat, je, dat het is een logische beweging is. Mm -hmm. Daarnaast is het zo dat we zeg maar de, het, uh, het nieuwe nummer en het pasnummer... Uh, bovenaan de pas hebben gezet. En als mensen internet bankieren en dan uh, die kaart in de random reader sturen, uh, stoppen die wij gebruiken, oh. dan is, zijn die uh, nummers uh, makkelijker te zien en dus ah, ja. ook makkelijker over te nemen op het scherm. Ja, wat ik wou zeggen, ik kan nu ook al dippen met mijn verticale of horizontale ja, zeker, pas. Ja, zeker. Ja. Alleen dit is, uh, dit is een. Dat uh, nou, ziet er gewoon logischer uit. Ja. Maar meneer Op de brouw, als ik nou met mijn uh, dippas moet swipen... Als ik hem dan ja. toch nog door de gleuf moet, uh, moet redsen... dan is dat natuurlijk lastiger zo. Nee hoor, dat kan gewoon oh. nog. Die, die uh, magneetstrip zit gewoon op de kaart. Ah, maar die zitten nog horizontaal op dus? Die zitten nog gewoon ah, op Ah, oké. Okay. Nee, dat is mij duidelijk. het er nog meer? Ja, uh, wij, uh, wij, maken, of wij zetten nu de, het zogenaamde IBAN-nummer... het uh, nieuwe Europese banknummer op, uh, op de kaart... Uh, vanaf 1 februari 2014 gaan we met elkaar, dus alle Nederlanders, met alle banken, over op het, uh, op het Europese betaalsysteem. Mm -hmm. En dat betekent ook dat er nieuwe nummers komen. En die staan nu al op die nieuwe pas? En die staan nu al op die nieuwe pas. Dat klinkt overigens uh, ingewikkelder dat het dan het is. Ja. Dat nummer is 18 cijfers, dadelijk. En daar ergens staat dan jouw rekeningnummer tussen? Nou, het, het, die 18 cijfers wordt het nieuwe rekeningnummer. Alleen de laatste 9 cijfers is het huidige rekeningnummer. Kijk. En dan begint het vooraan met NL van Nederland. Dus dat is niet echt moeilijk. Dan volgt de naam van de bank. Dus bij ons Rabo. En daartussenin komt een controlegetal van 2 van cijfers. En voor het rekeningnummer staat dan nog een 0. Dus bijvoorbeeld krijg je NL44, Rabo 0 en dan een rekeningnummer. Dan hoef je dat in ieder geval niet meer op te zoeken uh, in de boeken die je dan nog thuis hebt. Uh, loopt u voorop in de trend? Gaat iedereen straks uh, kandelen, draaien? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Wij, zijn in ieder geval wel, uh, wij vinden het wel een, een, een, goede, een goede invulling. de Goed. mevrouw directeur particulieren bij Rabobank Nederland. Hartelijk dank voor uw uitleg. Dank u wel. Goedemorgen. Goedemorgen.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 Goed geregeld voor uw medewerkers. Inkomensgarantie bij arbeidsongeschiktheid. Ga naar centraalbeheer.nl/slash zakelijk. De Nationale Carrièrebeurs. Het grootste carrière-evenement van Nederland met de beste werkgevers. Vrijdag 16 en zaterdag 17 maart in de Amsterdam Rij. Studenten, starters en professionals kijken voor informatie en gratis entree op carrièrebeurs.nl.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 De onderhandelingen in het katshuis gaan van start... en Poetin wint de presidentsverkiezingen. Het is half negen, goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Straks na tienen beginnen de onderhandelingen tussen VVD, CDA en PVV... over de extra bezuinigingen van maximaal 16 miljard euro. Voor de gesprekken in het katshuis zijn minimaal drie weken uitgetrokken. Namens de VVD zitten premier Rutte en fractieleider Blok aan tafel. En Blok denkt dat ze er wel uitkomen. Maar het wordt natuurlijk hele spannende onderhandelingen... omdat de belangen groot zijn... Maar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 Het CDA wordt vertegenwoordigd door vicepremier Verhagen en fractieleider van Haarsma Buma. En de PVV door fractieleider Wilders en vicefractievoorzitter Agema. Extra bezuinigingen zijn nodig omdat het begrotingstekort op 4,5% dreigt uit te komen. En dat is ver boven de Europese norm van 3%. Procent. Vladimir Poetin heeft in Rusland de presidentsverkiezingen gewonnen met bijna 64% procent van de stemmen.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 Maar bij zijn overwinning wel, nou, die mensen kunnen ook weer gerust zijn. Het was dus de wind. En naast die discussie over tranen waren er ook discussies over verkiezingsfraude. In alle ongeveer 90.000 stembureaus waren twee camera's opgehangen. Die moesten verkiezingsfraude voorkomen. Tini Cox, hoofd van de waarnemers van de Raad van Europa, zegt dat er geen problemen waren geconstateerd tijdens het stemmen, maar wel bij het tellen. De procedures die, die, die werden onvoldoende gevolgd en dat leidt tot erg langzame tot uh, complexe tellingen en het, het leidde tot het feit dat Goetin al lang en breed op het Grote Plein uh, zijn uh, overwinning had aangekondigd, terwijl nog heel veel uh, stembussen opengemaakt moesten worden. Volgens verkiezingswaakhond GOLOS zouden bussen vol kiezers langs de stembureaus zijn gereden en dan konden mensen steeds opnieuw stemmen. Vandaag wordt er in Rusland gedemonstreerd tegen die verkiezingsuitslag. In het westen van Irak, in de stad Haditha, zijn zeker 21 en mogelijk 27 Iraakse politiemensen doodgeschoten. Dat gebeurde vlak voor zonsopgang bij een aantal controleposten in de stad. Onbekende reden in auto's van het ministerie van Binnenlandse Zaken op die controleposten af en openden daar het vuur op de agenten. En ook een van de schutters zou om het leven zijn gekomen. Na de aanslag is in Haditha een uitgaansverbod ingesteld.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 Aan kassen. En ja, er wordt van alle kanten tegelijkertijd geblust. Ook met een hoogwerker staan ze erboven. Tien mensen moesten hun huis uit. In het voorzorg ging ook het luchtalarm af in uw In Voerendaal stond begin van de nacht een verdieping van het monumentale treinstation in brand. En in Koog aan de Zaan werd een loods in de as gelegd. Vermoedelijk was de oorzaak kortsluiting. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline.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 ANWB verkeersinformatie met de voorjaarsvakantie voorbij. En regen op de weg zijn de files langer en talrijker dan gebruikelijk. Opvallend op dit moment de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen knopend Eemnes en afrit Bunschoten 8 kilometer file. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat tussen knopend Del en afrit Everdingen 10 kilometer. A4, Den Haag-Amsterdam. Twee kilometer door een ongeluk tussen Rijswijk en Rijswijk Centrum. Daar is de rechter reis er ook dicht. Door werkzaamheden staat op de A4 Den Haag-Amsterdam... tussen knopen Prins Klausplein en Zoeterwoude door op tien kilometer file. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht. 16 kilometer tussen Afritbeek en Arnhem Noord. A15 Nijmegen richting Golkum. 15 kilometer tussen Dodewaard en Tiel West.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 Goedemorgen, het is acht minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Amerikaanse president Obama en de Israëlische premier Netanyahu... bespreken vandaag de gespannen situatie in de regio. Israël zal Iraanse nucleaire installaties bombarderen... mocht het land inderdaad werken aan een atoomwapen. Maar als Israël aanvalt, zal Iran keihard toeslaan. Zo beloofden de Iraanse leiders. Correspondent Monique van Hoogstraten vraagt zich in Israël af... waar ze dan moet schuilen.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 Hier, is public garden. Deze meneer van de boekhandel verwijst me naar een park verderop, of misschien de school hier in de buurt, dat ze daar een plekje hebben. Laten ja. eens kijken of ik een leraar kan vinden. Dat is de school, hè, Charter. Downstairs. We gaan nu de trappen af om het schoolgebouw. En hier is een, de de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 Many people don't know exactly. Is een man op het uh, gemeenschapshuis zegt dat veel mensen zich daar zorgen over maken omdat veel mensen niet weten waar hun schuilkelder is. Where, where do you live exactly? In Bakka. In Bakka. Oh, okay, so we actually share together. So. Dit blijkt mijn overbuurman te zijn. You don't have shelter too in your house? No. Mijn overbuurman blijkt zelf ook geen schuilkelder te hebben, dus hij is ook een beetje bezorgd. I know about some shelters. Hij noemt nog één of twee plekken waar misschien plaats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 Dan is hier zou hier licht zijn. Ja. Oh, mijn hemel! Er staat hier 17 centimeter water. Ontluchtingspijpen zie ik hier. Een wastafeltje. Het doet het niet. Hier kan ik nog wat verder doorlopen. Het is echt een kruipdoor, sluipdoor.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 We gaan door naar Mark-Robin Visser, maar eens even vragen hoe het met hem gaat. Want we hoorden net eh, Mark-Robin Hans Simons van de ondernemersorganisatie Schoonmaak en Bedrijfsdiensten. Nou, daar zat weinig beweging in zijn standpunt. Zakt, eh, zinkt, de moedje al in de schoenen? Nou, mij persoonlijk niet, ja. Ik bedoel, ik heb deze onhandelingstafel hier in Utrecht neergezet. Want uh, ze zijn de tiende week uh, ingegaan, de schoonmakers. Dat is een record sinds 1933. Dus ik dacht, we moeten eens eventjes proberen de boel uh, wat open te breken. Toch maar proberen, want ik denk dat dat toch belangrijk is. Ik kijk even naar mijn persoonlijke mediator, Martin uh, Brink... van, uh, van Bentham en Keulen, advocaat hier in Utrecht. Die uh, zit hier vanochtend uh, namens ons uh, te observeren en te luisteren. Ik denk dat het goed is, Martin, dat we even positief beginnen. Meneer Simons van de werkgevers is wel bereid om in onze uitzending te komen geweest. Nou, dat is natuurlijk ook heel plezier. Ja. Want uiteindelijk lost dat is uh, onderzoek 98% van alle geschillen zich op. Middels een, uh, een, een onderhandeling, een schikking. Ja. En dat zal hier dus niet anders zijn. De vraag is alleen, uh, gebeurt dat voor een staking, tijdens een staking of na een staking? Maar een keertje zal het zich moeten oplossen. Ja, het zal zich een keertje moeten oplossen. Voordat we verder gaan met uw conclusies en aanbevelingen... ga ik eventjes naar Ron Meijer van de FNV Bondgenoten. U hebt ook gehoord wat de heer Simons zei. Zat er nog wat nieuws tussen voor u? Voor u? Nee, het zijn de klassieke afleidingstrucs. De grote boze vakbond die veel te veel vraagt. Nou ja, dan mag hij uitleggen aan die 3.500 schoonmakers... die al negen weken staken. Um, kijk, ik had het liefst gehad dat meneer Simons gewoon hier zelf. Dan had ik hem recht in de ogen kunnen aankijken. En dat geldt ook voor Abdel en voor Kaper die erbij zitten. Ja, de schoonmakers die hij heeft meegenomen. Ja, en dan hadden we erover kunnen praten. Want uh, hij blijft ook nu weer uh, af, eigenlijk onderhandelingen afwijzen. En uh, hij vertelt ook niet de waarheid, of in ieder geval niet volledig... over wat uh, dat zogenaamd royale aanbiedt. Helaas hebben wij het, uh, het verschil. natuurlijk verloren. Maar Robin, we zijn een ja, groot iedereen in Nederland gedeelte kwijt. Wat dat betekent van jullie, als je dat uh, doet. gesprek. Um, nou ja, en zo kom je dus niet uit het conflict als je niet begon. Sorry, uh, Lara, ik hoor dat de verbinding is gebroken. Ja, hoor je mij eventjes, weer wel? ja we horen jullie nu wel, maar jullie vielen weg bij het gedeelte dat uh, Simons niet bewogen heeft en wat nu? Simons niet bewogen heeft en wat nu? Nou, dan ga ik proberen daar uh, de draad uh, weer op te pakken. Ik hoop dat de verbinding nu uh, blijft staan. Martin Brink, mijn mediator, heeft uh, mee zitten luisteren... Uh, naar wat Ron Meijer van FNV Bondgenoten vanochtend heeft gezegd... maar ook naar wat Simons namens de werkgevers heeft gezegd. Hoe denkt u nou dat dit verder uh, moet gaan? Nou ja, wat ik net zei, elk probleem moet zich een keer oplossen. En een probleem is het probleem van partijen. Dus dat betekent dat ook de oplossing van partijen moet komen... Ik kan daar niet uh, anders over zeggen dan, dan wat ik op dit moment zo waarneem. Ja. En wat ik waarneem is dat er een, uh, uh, helaas een situatie is ontstaan... waarin partijen zich in een, um, in een impasse uh, uh, lek te bevinden. Maar dat heet ook wel een uh, fixed pie, een, uh, een, een uh, bepaalde taart. Of een fixed price uh, trap. En de trap is de, de, de valkuil... Uh, dat het lijkt alsof het alleen nog maar gaat over de dingen die op tafel liggen... en dat als iemand aan tafel komt, dat hij dan uh, moet gaan bewegen. Uh, en de ander wil wel aan tafel komen. Uh, dus eigenlijk zeggen ze allebei... Ik, ik probeer duidelijkheid te geven, ik wil duidelijkheid krijgen... Maar het lukt op dit moment niet om daarmee verder te komen. Nee. Ja, Ron Meijer van FNV, dat betekent dus... Jullie, jullie zitten ook in een loopgraaf op dit moment. Ja, nou ja, nou, niet helemaal. Want wij zeggen dat we willen onderhandelen. He, dus ja? ik roep bij deze uh, onpubliek een keer en ik kan heel Nederland meeluisteren... Mee ja. uh, roep ik werkgevers en de schoonmakers op om te onderhandelen. Om aan tafel te komen. Ja. Ze zijn nu niet hier. I uh, Simons, prima dat hij een uitzending zat... maar hij wil alleen maar via telefoon reageren. Ja. Wij willen onderhandelen. Vandaag, vannacht, morgen vroeg, Maakt niet uit. Hoe lang kunnen jullie dit nog volhouden eigenlijk? Nou ja, de stakingskast van de FNV die zit ook vol, want er wordt niet zo heel veel gestaakt in Nederland. Dus wij houden het nog wel een tijdje vol. De publieke opinie, 82% van de Nederlanders, steunt de schoonmaakacties omdat het om door normale dingen als doorbetaling bij ziekte en een normale werkdruk gaat. Dus wij kunnen nog wel een tijdje doorgaan. Alleen je moet het probleem natuurlijk wel, dat ben ik helemaal met meneer eens, moet je oplossen en daarom moet je praten. En dat blokkeren op dit moment de schoonmaakbedrijven. Ja, nou ja, goed, als er gepraat wordt, is er in ieder geval weer beweging. Op dit moment, meneer Brink, zien we dat er geen beweging ook is. Nou ja, het is een beetje een, een, een, een wederkerig gevoel van blokkade. Eh, want eh, ik begrijp dat de ander probeert duidelijkheid te verschaffen door een, door een eindbod te doen. En de ander zegt, ik wil wel praten. Maar ja, dan betekent het dus in de ogen van weer de, de, degene die het eindbod gedaan heeft... dat dat dan geen eindbod zal zijn. Want dan zou je daar een concessie op moeten gaan doen als je weer aan tafel gaat. Dus met andere woorden, men zit in, in, in, in een hele vervelende situatie die um, lastig is. Mijn idee is, dat zeg ik altijd, als twee partijen eerlijk zijn, hebben ze allebei gelijk. En het uh, probleem is alleen nu, hoe kom je weer met elkaar in, in gesprek? Op een, uh, op een uh, andere uh, basis dan tot dusver. Uh, het vastlopen ja. van wat ik dus zojuist noemde: fixed uh, price door de fixed pie trap. Want het gaat nu om een eindbod. Als mediator leer je één ding. en dat is dat het. Uh, dat geldt zowel voor de, voor de vakorganisatie als voor de, de werkgeversorganisatie. Ja. dat een rock-bottom positie altijd het erg lastig maakt om nog beweging met elkaar te krijgen. Nou. niet noodzakelijk over de prijs hoeft te gaan. Dit klinkt niet uh, erg positief, meneer Brink. Nou, ik denk dat het heel positief is als men bereid is om uh, te, te zoeken naar andere oplossingen... dan waar men op dit moment is uh, vastgelopen. Ja, nou, Dat bedoel ik dus, met dat het niet echt positief klinkt... want ik geloof dat beide partijen zich behoorlijk hebben ingegraven. Straks na negen praten we nog even door over de vechtmarkt die de schoonmaakbranche is. Onder andere met een directeur van een klein schoonmaakbedrijf hier in Utrecht... met de grote vraag hoe hij het hoofd van zijn schoonmakers boven water houdt. Tot straks. Alles lijkt te verdorren in deze crisistijd, behalve in de tuinsector. Daar gaat het verbazingwekkend goed. Eerst de verkeersinformatie bij de ANWB hebben we de hart. Op de weg gaat het ook steeds net iets beter... maar er staat nog steeds meer dan 200 kilometer alles bij elkaar. De langste file op de A12, Duitse grens richting Utrecht... tussen Afrit Beek en Arnhem-Noord, 14 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Tien minuten voor negen is het. De Chinese regering denkt dat de economie van China dit jaar met 7,5% zal groeien. Dat is een paar procent minder dan de afgelopen jaren. De regering maakte de cijfers bekend op het Nationale Volkscongres. dat deze week wordt gehouden. We hebben nu contact met oud-correspondent Gary van Pinksteren, verbonden aan Instituut Klingendaal. Gary, wat betekent deze groei en deze, wat betekenen deze cijfers voor de Chinese economie? Nou, ze zijn natuurlijk nog steeds hoog, maar het betekent dat China toch ook zijn, de invloed begint te ondervinden van de wereldwijde economische crisis. Het is voor China een stuk moeilijker om te exporteren naar Europa en Amerika geworden. En uh, de premier hoopt dat dat een beetje aantrekt, maar de premier hoopt ook vooral dat mensen in China meer gaan consumeren. Dat de binnenlandse consumptie goed op gang komt en dat China dan minder afhankelijk wordt van die hoge exportcijfers. Maar dat is ook iets waarvan ze in China zelf zeggen van ja, dat wil die al een tijd, dat wil de overheid al een tijd, maar het lukt toch nog maar moeilijk. Dus het zou ook nog wel eens zo kunnen zijn dat zelfs ook deze groeicijfers moeilijk zullen worden voor China om echt te halen. Ja, de cijfers, Gary, zijn bekendgemaakt op het Nationale Volkscongres, het belangrijkste congres van het land natuurlijk, het communistische land. Draait het daar nou alleen maar om de economie? Nee hoor, het draait eigenlijk eh, om wie er straks de huidige president en de huidige premier gaan opvolgen. En vooral wie er in het centraal comité van de communistische partij terechtkomen. Het wordt een beetje omschreven als dat er mensen eh, in de gangen eh, met elkaar allemaal overleggen. Vooral, want er gaan het hele, eh, hoogste, die hele hoogste leiding gaat, gaat wisselen. Ook de zeven van de negen leden van dat... Uh, van het centrale comité gaan wisselen. Ja. En wie gaan er nou precies wel en niet inkomen. Maar dat staat dat allemaal we... nog lang niet vast? Dat staat uh, voor een goed deel vast dat we weten wie de premier en wie de president worden. Maar die andere leden van het comité, dat staat nog niet helemaal vast. Daar wordt over de, achter de schermen veel over gepraat. Maar dat komt pas in oktober echt naar buiten als de communistische partij een groot congres gaat houden. Oké, okay, nou is alles zorgvuldig gepland in China. Betekent het dat als er nieuwe leiders komen er ook een nieuwe wind door het land waait? Of blijft alles hetzelfde? Nou, vooral voorlopig zal dat niet zo zijn. Want juist rond zo'n leiderschapswisseling blijft het allemaal heel... probeert China het zo stabiel mogelijk te houden. Zo rustig mogelijk. Eh, en gebeurt er juist eigenlijk heel erg weinig. Je zult pas nadat die hele wisseling van leiderschap eh, bekend is geworden... maar ook dus nadat die helemaal een beetje gesetteld is... dan pas zullen er misschien dingen gaan veranderen. Maar het, het moet, er zijn wel veel dingen die zouden moeten veranderen. Want eh, er is een beetje een... een uh, het zijn een beetje half doorgevoerde hervormingen nu die een beetje tot het einde van hun effectiviteit komen. Dus het is nu van, ja wat moeten we nu verder doen? We moeten toch eigenlijk die staatssector nog verder hervormen. Uh, dan moet de, de verdeling tussen arm en rijk moet beter worden. Daar moet allemaal echt iets aan gebeuren. Maar juist in zo'n uh, periode van politieke overgang is het moeilijk. Dus het, het voelt soms ook een beetje alsof het in China een beetje begint te stagneren. Ja. En die nieuwe president, die alvast staat dus, Xi Jinping... is die een beetje hervormingsgezind? Nou, dat uh, uh, valt nog maar te bezien. Hij is wel economisch gezien hervormingsgezind... maar politiek gezien uh, lijkt hij toch ook uh, vooral aan de gematigde kant. Hij heeft uh, ook wel eens gezegd... In Mexico bij een bijeenkomst, toen mensen vroegen van moet je dan ook niet, hè? toen de kritiek kwam op politiek, moet China niet politiek hervormen zijn? Die van, nou waar zeuren jullie allemaal over? Uh, we moeten gewoon, we voeden onze mensen, uh, we exporteren geen revolutie en we hebben het hier rustig en stabiel in China. Dus uh, dat is voorlopig wel mooi genoeg. Het is interessant wat je ook zegt, Gary, over het uh, stagneren van de groei in, uh, in China. Um, als je aangeeft dat ze uh, ja, proberen die binnenlandse consumptie hoog te houden, wat nodig is om die groei in stand te houden, hebben ze ook aangegeven hoe ze dat willen gaan doen. Gaan ze investeren, infrastructuur aanpakken? Waar denken ze aan? Nou, als je denkt dat die binnenlandse consumptie omhoog brengen... dan moet je eigenlijk vooral eh, sociale voorzieningen verbeteren. Dan moet je zorgen dat de pensioenen goed zijn. Dat moet je zorgen dat, eh, dat de scholen niet al te duur zijn. Dat de, eh, bijvoorbeeld de gezondheidszorg goed toegankelijk is. Daar moet je dan hervormingen in doorvoeren. Zodat mensen Zij... uiteindelijk geld hebben om te besteden zodat mensen uiteindelijk durven te besteden. Zodat ze hun geld uit hun oude sok durven te halen... om het uit te geven aan, de, uh, aan bijvoorbeeld consumptieartikelen. Op dit moment durven heel veel Chinezen dat nog niet... omdat ze zeggen, ja, maar als mijn moeder dan ziek wordt... Uh, dan kan ik het niet betalen. Of als mijn kind dan een huis moet kopen... dan heb ik daar geen geld voor gespaard. Dus mensen, de, de, de Chinezen sparen nog steeds heel erg veel... omdat ze zich niet zeker voelen over, uh, ja, zeg maar over hun... Uh, een sociale vangnet in China. Okay. Daar werkt China ook aan, daar wil China wat aan doen. Maar dat gaat toch allemaal nog moeilijk en traag. En het heeft er tot nu toe niet toe geleid dat er echt heel sterke groei is van de binnenlandse consumptie. Oké, okay, nou we houden het volkscongres in de gaten. Misschien komt daar nog meer nieuws uit. Gary van Pinksteren, dankjewel. Vijf van negen u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We mogen dan met z'n allen in de economische crisis zitten. Maar de tuinbranche merkt daar niet veel van. Vorig jaar gaven we 4,1 miljard euro uit aan bollen, zaden, tuinhuisjes en kassen. En dat is nagenoeg net zoveel als in 2010. En u heeft het gemerkt dit weekend het nieuwe voorjaar longt. Verslaggever Jongens Schertijzer ging in Barneveld op bezoek... en bij Ellen en Hans Lubbers. En dat zijn twee echte tuinliefhebbers. De zon schijnt. Zou het voorjaar eindelijk gaan beginnen? Ik hoop het wel, ja. U bent gelijk al die tuin ingegaan? Zeker weten. Ik ben al de hele week bezig. Waar bent u mee bezig? Ik ben aan het opruimen. Opruimen, ja. ja. Dat kunnen we altijd, hè? Ja. Het is het uh, dode blad nog weghalen, de stelen, de rozen ga ik zo meteen terug snoeien. Dit is allemaal oud blad? Ja, dat is oud blad. En dat valt er pas 15 mei vanaf. Oh. Want dan schuiven de knoppen die u hier ziet, schuiven door. En dan valt het oude blad er pas af. Oké. Okay. Dit is de mand met mijn gereedschap. Een uh, handveger en blik, een schepje, een krabbertje en een En schaar. Bent u dan helemaal in uw element? Dan ben ik absoluut in mijn element. Zeker weten. U straalt erbij, hè? Ja, gelukkig wel. Heeft u nou favoriete klusjes? Nee, eigenlijk niet. Ik vind alles leuk. U vindt alles leuk? Ja. Hoe is het mogelijk, hè? Gelukkig wel, want anders dan kon ik de tuin niet aan. Nou hoorde ik onlangs weer een onderzoek dat dit uh, in de tuin werken is ook goed... Uh, tegen depressies. Wat gebeurt er dan met je als je in de tuin bezig bent? Ja, je vergeet alles en je bent gewoon heerlijk rustig bezig. Je bent in de natuur bezig, je hoort de vogeltjes fluiten... en je hebt straks het resultaat dat er mooie bloemen bloeien. Ja, nu... Of dat je uit de moestuin iets lekkers haalt. Want vandaag zijn de cijfers bekendgemaakt... Hè? hoeveel geld wij hebben uitgegeven aan de tuin. En wat blijkt nou? Steeds meer mensen gaan zelf zaaien en kweken. En dan kopen ze kassen... Nou. U heeft ook een kas gekocht. Klopt, inderdaad, ja. En over twee weken komt die hoop ik. Dus u doet mee aan de hype? Dat kunt u wel zeggen, ja. <laughs> inderdaad. Maar waarom doet u dat? Ja, omdat ik het leuk vind en omdat ik het lekkerder vind. Want het blijkt, ja, als ik een boontje uit de tuin eet... vind ik hem lekkerder dan dat ik hem uit de supermarkt haal, heel eerlijk gezegd. Uw man staat erbij. Ja. <laughs> Is die even gek op de tuin als u? Um, bijna. <laughs> bijna. Bijna. Waar zit het een verschil in? In een uur of tien in de week, denk ik. Bent u elke dag echt bezig? Ja, ik ben iedere dag wel een uurtje of vier in de tuin bezig. Vier uur? Ja. Dat haal ik nog niet eens per maand. Nee, ja. Ik kan nog niet zeggen dat ik altijd sta te juichen als ik het gras weer moet gaan maaien. Wat doet u het liefst in de tuin? Ik vind het, het grote werk vind ik leuk. Dus dat wil zeggen de, de hagen en het gras maaien. Zo gaat dat dus. Meneer Lubbers, verbaast het u nou dat, dat wij ondanks de crisis toch zoveel uitgeven aan de tuin? Nee, eigenlijk niet. Nee, nee, want ik geloof dat de mensen zoveel plezier en zoveel rust in hun tuin vinden... en dat ze hun, uh, hun besteding ook wat dichter bij huis zoeken. Even, hè, op de man af. Wat heeft u vorig jaar nou bijgedragen aan die omzet van 4,1 miljard? Nee, dat is een, een, een niet te bespreken onderwerp tussen mijn vrouw en mij, want het is te veel. En we willen daar eigenlijk niet met z'n tweeën over praten. Want als we dat echt gaan uitrekenen, gaan we dit jaar minder uitgeven. Dat is een ding wat zeker is, maar het is fors. En dan even met de hand netjes naknippen. En dan mag hij zo weer. Nou, u legt er heel wat agressie in, hè? Valt wel mee, je moet er al wat kracht voor uit. U organiseert ook lezingen. Afgelopen week hebben wij in Barneveld een lezing gegeven als Groei en Bloei. En dat ging specifiek over moestuinieren. En dan zie je toch dat er zoveel belangstelling voor is. dat we op die avond een kleine 150 mensen in de zaal hebben zitten. die daar twee uur geboeid naar een meneer zitten te luisteren. die hun helemaal uitlegt hoe je van niets een leuke moestuin kunt maken. Dus het. Uh... Het zelf zaaien en kweken. Het zelf zaaien en kweken. Van, van een zaadje opkweken totdat het eetbaar is. Ja, dat, daar zit de kick in voor de mensen. <klaren> Ze gaan subtiel te werk. Ellen en Hans Lubbers, twee echte tuinliefhebbers. De tuinbranche merkt niks van de economische crisis. De onderhandelaars in Den Haag wel. Die moeten bezuinigen. En ze komen straks bijeen met een uurtje op het katshuis. Onze verslaggevers staan op de stoep. Eens kijken of er al wat te beleven is na negen uur. Ga de snelweg op. Mensen ergeren zich aan dat ze niet kunnen doorrijden. 130 op de snelweg. Sneller als het kan en langzamer waar het moet. Maar wat betekent dat voor uitstoot en herrie? En is het een onderdringbaar geluid? 3 tot 5 procent meer bij 130 dan bij 120. Deze week in KRO Goedemorgen Nederland. Elke werkdag van half 10 tot half 11. plankgas gas in de polder. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.